Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 90, opgenomen op 29 juli 2013. Zo, vertel me eens over die Nexus 7. <laughs> Mijn huidige of, of de nieuwe? Uh, die, nieuwe. Oh. Ja, die nieuwe. Ja, die nieuwe. <laughs> Zullen we, zullen we het bandje van vorige week opnieuw instarten? Ja, de Nexus 7 2013 noemen we hem, hè? Ja, precies. Ja, ja, ook de naamgeving, jongens, jongens. jongens. De nieuwe Nexus 7 tussen haak is 2013, inderdaad. Het is precies, of eigenlijk nagenoeg precies, wat we vorige week zeiden. De, alles wat er gelekt was, zat er op en aan. En ik zit me nou te bedenken of er, iets, of er iets nieuws was wat Google zei. Niet echt. Uh, dus ja, wat is het? 7 tablet uh, 1920-1200 pixels. Qualcomm uh, Snapdragon S4 Pro processor. Uh, 2 GB RAM, 1632 GB opslaggeheugen, 229 dollar, Android 4.3 Jellybean. Draadloos opladen, ondersteuning. Daar nou, heb je zo'n zo key zonnetje uh, voor nodig. Dat moet je dan loskopen. En een, uh, daar had ik niet eerder van gehoord, overigens. Wel, wel in de lekker, maar ik, ik had nooit gehoord dat het bestond. Een micro-USB-poort met slim-poort-ondersteuning. Oh, ik, weet, er wel iets van ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat dat is, nee. Nee, en uh, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik er nog niet diep op in ben gegaan. Maar wat ik ervan begrepen heb, is dat het uh, ja, als een adapter uh, gewoon een HDMI-poort is eigenlijk. Uh, het is een beetje zoals MHL dan. Nee, ik maar ik zeggen dat het toch gewoon MHL? Ja, MHL is dan weer, ja... Nee, het zegt, dat is inderdaad om een scherm van je... Een ...telefoon of tablet via USB op je televisie weer te geven, ja. Ja, maar dat zit er dus in ieder geval op. En, en uh, ik heb ook nog nooit een kabeltje voorbij zien komen. Ik zit nou eens snel te googlen, Maar um, dat bestaat blijkbaar al een tijdje. Ja, want in principe, kennen we natuurlijk wel. Ja. Uh, maar oké, okay, ja, nou ja. Uiteindelijk gaat heel snel overheen over al die specificaties van die Nexus. Maar uh, wel een heel mooi ding. Ja, absoluut, absoluut. Uh, ik heb een paar vergelijkingen online gezet... waarmee we kijken naar, naar, naar een beetje directe concurrentie in de 7-inch markt. Hè. De Galaxy Tab 3, Asus Mio-Pad HD, uh, iPad Mini bijna, om um last te vergelijken, maar goed. Uh, ja, de, da, ja, puur kijkend naar op papier is dat een heel mooi uh, apparaat. En natuurlijk een prijs van 229 dollar, Nederlands prijs nog niet bekend. Ja, dat is niet veel voor wat je er allemaal voor krijgt. Als je bijvoorbeeld tegenover de Galaxy Tab 3 zet... Ja. <laughs> dan zou ik het wel weten, 229 dollar of 199 dollar. Dan geef je toch 30 dollar meer uit, uh, waarvoor je veel meer krijgt. Ja, ja nou ja, goed, uh, dat denk ik ook. En kijk, ik, ik heb hem nog niet en uh, we zijn aan het kijken hoe we hem kunnen regelen. Ja. Uh, we willen hem best kopen, want zo mooi is hij ook wel weer. Maar het is meer van, je moet even kijken natuurlijk hoe je dat uit Amerika kan krijgen... of wanneer die naar Nederland komt en dat soort dingen. Dus kijk, uiteindelijk kan je er nog niks over zeggen, als in van... Pst. Dit is he, de tablet of zo wat. Want uh, we moeten op basis van andere reviews en specificaties uitgaan. Ja, maar... precies, maar de eerste reviews waren die heb ik ook geproduceerd, he, die Die Ja, mm -hmm. uh, vrij positief, of eigenlijk heel positief. En dan ja, met name daarom... over het display en de prestaties. Ja, daarom wil ik ook zeggen van uh, op dit moment denk ik dat, dat uh, de nieuwe Nexus 7 de tablet is, uh, die eigenlijk bovenaan bijna ieders lijstje hoort te staan. En Sterker nog, uh, zelfs bij mensen die voor iOS uh, normaal te poren zijn... Ik, dit is eigenlijk een van de weinige tablets... die mij heel erg ook uh, doen overwegen om uh, de overstap te maken... Zeg maar, van persoonlijke tablet naar een Android-tablet. Oh. Dat gezegd hebben uh, dat natuurlijk een nieuw iPad Mini... bijvoorbeeld best een retina-scherm zou kunnen hebben... Uh, een van de belangrijkste dingen wat mij betreft... Hè, als er iemand die in ieder geval zelf Apple-producten koopt... Uh, is uh, het bewijs dat het dus mogelijk is om een, uh, een hoge-resolutiescherm... in een kleine tablet met goed batterijleven te plaatsen. Iets waar we lange tijd over getwijfeld hebben. En uh, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om een uh, huidig product... Hè, dus de nieuwe Nexus 7 te vergelijken met een iPad Mini... Uh, want uh, de, uh, voor lancering, zeg maar, zit er ook nog een jaar productie en ontwikkeling. Of misschien wel zelfs twee jaar in sommige gevallen aan vooraf. Mm -hmm. um, dus he, de, de, de, je vergelijkt het gloednieuw met een oud product, zeg maar. Ja. Maar het geeft wel goede signalen dat het in principe technisch mogelijk moet zijn. Uh, ja. Terwijl dat misschien vorig jaar en dan voor producten die vorig jaar gelanceerd werden, dus die eigenlijk al een jaar daarvoor in de, in de pijplijn zaten, nog niet mogelijk was. Dus in zoverre, dat zijn hele super toffe signalen die uh, Google met hun Nexus 7 niet alleen voor iOS, maar ook voor andere Android fabrikanten nu, uh, nu geeft. Dus dat is uh, ja, gewoon super interessant, maar sowieso die hele tablet... Um, die lijkt wat mij betreft een hele categorie Android-tablets weg te wipen, zeg maar. Mm. Een beetje zoals de, Nexus, de eerste Nexus 7 al heeft gedaan. Dat eigenlijk alles tussen de 200 en 300 euro, klein, inch, of klein formaat tablet, zeg maar. Ja, dat is nu heel erg oninteressant om te gaan bekijken als zo'n uh, nieuwe Nexus 7 op de markt is. Want er is geen tablet die daarbij in de buurt komt. Er right. zijn wel een paar tablets die in een goedkoper segment zitten. En dan kan je uh, die HD7 bijvoorbeeld noemen. Ik denk dat die niet per se uh, nu uh, ja, zeg maar niet interessant meer is. Want het prijsschil kan toch zomaar 70 euro zijn. Nou, dat kan een derde zijn hè, van, de, van de aanschafprijs. Ja. Dus in, die, in het segment tussen de 100 en 200 euro of 100 en 180 euro zeg maar. Daar is nog speelruimte. Um, maar tussen de 200 en 300 euro is de Nexus 7 gewoon echt uh, de meest interessante tablet op het moment. Ja, absoluut. absoluut. En um, <coughs> er waren toen to, na de presentatie, of er waren eigenlijk voor die presentatie geruchten van uh, wat gaan we krijgen? En toen verschillen... Uh, uh, een aantal keer het gerucht dat, dat het zou beschikken over een Snapdragon 600 uh, processor. De nieuwste processor van Qualcomm. Maar tijdens de presentatie bleek dat het een, een S4 Pro was. Nou, ja, dat direct... zegt maar weinig eerlijk gezegd. Precies, dat zegt de, de, de gemiddelde consument weinig. Maar wel. Uh, er waren al wat kritiek, <laughs> <Sorry>. <laughs> er waren wat kritiek over... Ja, waarom gebruikt Google nou een oude, relatief oude processor? In het model van vorig jaar nu blijkt, uh, zo meldt Anantech, dat... Uh, ...het een aangepaste Snapdragon 600 is... ...die onder de naam van de S4 Pro gaat. Uh, ik ga niet in de technische details duiken... ...maar ze hebben dus het platform van de 600 wel gebruikt... ...waardoor de prestaties en de energiezuinigheid... Zeg maar, uh, van, de, ...van het nieuwe model gebruikt worden. Dus dat is ook uh, interessant om te weten. En ik vind het apart dat Google dat niet gemeld heeft. Want ja, dat, vooral de, de echte tweakers, zeg maar... ...zou dat wel interessant vinden lijkt. Ja, ik vind het op zich wel logisch... ...dat uh, Google dat niet gemeld heeft. Ik vind ook dat... Uh, ...je best gelijk hebt dat de echte tweakers dat interessant vinden... ...en dan ik niet alleen de mensen die tweakers.net bezo bezoeken... ...maar hè, zeg maar het segment Android kopers die het kopen omdat het open is... ...en dat je eraan kan sleutelen en dat soort dingen... ...en die specs super interessant vinden. Normale consumenten boeit dat gewoon geen ene, geen ene hol... ...wat voor een uh, processor in hun iPhone of in een HTC One of in een dingen zit... ...als het maar werkt. Uh, dat is uh, een signaal wat, uh, wat uh, Google gewoon, denk ik, moet geven en wil geven. Dat het helemaal niet zo heel belangrijk is of er nou 2 of 3 of 18 gigabyte RAM in zit. Het gaat erom, is het, uh, geeft deze tablet de ervaring die, die we willen bieden, zeg maar. En het optimaliseren en aanpassen van een oudere processor... heeft eigenlijk, hè, zonder daar te veel op in te gaan in mijn ogen klinkt dat veel beter dan altijd maar de nieuwste erin stoppen... en dan weer tegen bugs of in ieder geval, hè? beperkingen of... Uh, ja, whatever, bugs, laat het zomaar noemen... aanlopen van weer die nieuwste processor. Ik heb veel liever dat je op een bestaand platform iets beters maakt... Ja. en optimaliseert... Um, dan dat je altijd maar meer kracht erin wil stoppen. Want laten we wel wezen, we zijn al anderhalf jaar, misschien al wel twee jaar op het punt... dat de processors die er bestaan, meer dan genoeg kracht hebben... voor het takenpakket dat wij op een tablet uh, willen leggen. Zolang uh, het takenpakket van een tablet niet enorm verhoogt... Uh, of groeit met, een, met toepassingen zeg maar, die heel veel meer energie of uh, computerkracht vergen... is het ook niet echt nodig om... Altijd maar sneller te gaan. Ik zie veel liever uh, een, een vaste snelheid met meer optimalisatie op het gebied van accuduur... en meer optimalisatie op het gebied van betrouwbaarheid en dat soort dingen. Ja. Nee, absoluut. En uh, nou goed, daar, daar uh, speelt Android 4.3 Jellybean natuurlijk ook een, een belangrijke rol in. Uh, als mooi eerste productje. Uh, want daar zijn een hoop beveiligingsdingetjes en optimalisatie-dingetjes. In, in, uh, in doorgevoerd, niet alleen voor de huidige Nexus 7, maar ook uh, voor de nieuwe Nexus 7, maar ook voor de oude Nexus 7 en alle andere apparaten die op Android draaien en mogelijk de update naar de Jellybean uh, 4.3 krijgen. Um, op zich is Android 4.3 Jellybean niet heel bijzonder qua nieuwigheden. Hè? Bijvoorbeeld een nieuwe camera applicatie, een nieuwe galerij applicatie, Bluetooth smart ondersteuning, wel interessant hè. Minder energieverbruik bij het aansluiten van Bluetooth als Die dat ook ondersteunen. Uh, nieuwe locatiebepaling middels wifi. Uh, is dat er nog meer in? Nou, restricted profile oh, vind ja, ik heel ja. erg belangrijk. Ja. Dat, dat zijn interessante dingen inderdaad. De, daarmee kun je zeg maar, een, een profiel aanmaken voor, voor een kind in huis bijvoorbeeld. En die kun je dan uh, van jouw eigen applicaties toegang geven tot, tot een bepaalde selectie. Binnen die applicaties kun je wel of geen toegang geven tot in-app aankopen. Uh, noem maar op, je krijgt meer mogelijkheden inderdaad. Uh, even, even voor de duidelijkheid. Het belangrijkste daarvan vind ik. Uh, Tuurlijk zijn er meer toepassingen voor scholen, voor uh, tablets die in wachtkamers van bedrijven liggen. Of in ja. winkels en dat soort dingen die... Hè, die beperkingen die je op kan stellen. Maar zeker voor gezinnen die kinderen hebben. Is het super interessant als het als gaat blijken straks. Dat het inderdaad bijna alle app-developers. Die restricte profiles uh, goed implementeren. En dus in app aankopen kunnen verbergen voor kinderen. Ja. Dus op het moment dat ze dan het spelletje spelen. Zien ze niet dat ze voor 1,99. 10 nieuwe levels kunnen kopen. Of 50 nieuwe muntjes. Um, dat zijn momenten dat je als ouder vaak je kind teleur moet stellen. En terecht hoor, want je moet die bullshit niet allemaal kopen natuurlijk. Maar het zijn wel elke keer momenten dat je moet zeggen... Nee, uh, Pietje, dat mag niet. Uh, dat vinden we zonder geld. Of nee, Pietje, ga nog maar lekker met de eerste tien levels spelen. Ja. Op het moment dat de, de, ja, die wortel zeg maar, hè, niet voor je hangt... of hoe noem je dat, uh, die uitdaging er niet is voor zo'n kind... is het ook makkelijker om het niet te hoeven, uh, te hoeven doen. En zo kan je zelf als ouder kiezen... Uh, als je ziet dat je kind een heel veel een spelletje speelt... dat je in je eigen pro profiel de tien nieuwe levels koopt... zodat als hij hem opstart dat hij opeens 20 levels heeft, zeg maar. En dat zijn denk ik dingen die dat ding extra interessant maken. Overigens moet wel gezegd worden dat voor Android-developers... Uh, die in-app aankopen uh, en uh, advertenties en dat soort dingen... wel heel erg belangrijk zijn. Dus hoe blij zij daarmee zijn, zeg maar, yeah, de, de development-kant van, van Android... Is, is nog maar te bezien. <kwijnt> Valt nog maar te bezien. Ja, ja, hey, inderdaad. Eh, eh, kijk, we hebben het er vanochtend al eventjes over gehad. Eigenlijk eh, het grootste nieuws van, van Android 4.3 is een beetje een technisch verhaal. Maar wel erg, echt heel erg belangrijk. Um, eh, het is nu, nu duidelijk geworden dat Android 4.3 um, trim support heeft ingebouwd in, in Android. En dat klinkt allemaal heel obscuur. En het komt er eigenlijk op neer dat... Um, nu beter dan ooit, want eigenlijk zat het in 4.2 ook al, maar dat werkte niet helemaal, helemaal kek. Maar dat, um, de software van Android kan nu zorgen dat je SSD'tje of je uh, geheugenkaarten die in je telefoon gebouwd zit opgeschoond wordt en eigenlijk langer op snelheid blijft. Dat is een bekend probleem wat we altijd uh, hadden met SSD schijven in computers. Uh, ...daar wa was je altijd beperkt tot een, een, een schijf kopen die een goede controller had... ...en die controller die zou dan zeg maar garbage collection doen... ...zorgen dat je schijf schoon blijft. Ja. En dat ble ble ble bleek echt een probleem te zijn in Android... <coughs> Wat overigens dus nu opgelost lijkt te zijn, wil niet zeggen dat het geen schande is dat het natuurlijk niet zo was. Want hoe vaak hebben we niet gehoord dat Nexus 7 bijvoorbeeld bijna onbruikbaar werden qua snelheid? Maar denk ook eens aan al die smartphones waarvan je dat gehoord hebt: mensen die super blij waren met hun Galaxy S2. Maar na anderhalf jaar moesten uh, zoiets hadden van, oh, mijn, mijn telefoon is al langzaam geworden. Terwijl dat takenpakket nog steeds hetzelfde is. Een uh, beetje e-mailen, een beetje Facebooken, een beetje, beetje YouTube En toch werden die dingen langzamer. Nou, dat lijkt dus nu een beetje verklaard te zijn door juist het feit dat ze nu pas die garbage collection uh, goed werkend hebben gekregen. Dus namelijk het opschonen elke keer van het geheugen zodat het geheugen uh, beter bruikbaar is. En het is een hele lastig om dat, om, om dat goed uit te leggen. Ik denk dat de makkelijkste vergelijking uh, of metafoor daarvoor is. Is dat je zeg maar nooit je, wat uh, hoe heet het ook alweer? Je, in je keuken, waar snij je alles op? Je bureaublad? Nee? nee? Je... Je, je keukenblad. Je keukenblad schoonmaakt. Als je nooit je keukenblad schoonmaakt... elke keer als je weer eten gaat maken... ben je langer bezig om een schoon stukje te zoeken of te maken... Uh, om even tijdelijk uh, zo'n zo tomaat uh, te snijden of wat dan ook. En als je dat nooit schoonmaakt... ben je alleen maar langer, langer, langer, langer uh, bezig... om dat gewoon rustig je eten te kunnen klaarmaken. Oh. Op het moment dat je het elke keer helemaal netjes schoonmaakt ben je dus niet uh, bezig met het zoeken naar een schoon plekje... of het schoonmaken van een plekje om je, je eten klaar te maken. Zo moet je het eigenlijk ook zien voor die data. Dus nu is die data elke keer moet gezocht worden... waar dat geplaatst kan worden of tijdelijk opgeschoond worden. Vanaf nu gaat Android zorgen dat al je data die je nodig hebt... dat dat blijft, dat dat netjes op volgorde staat, zeg maar. En alles wat je niet nodig hebt, dat wordt schoongemaakt... zodat er weer ruimte is om snel die data weer kwijt te kunnen... Uiteindelijk dus sneller of in ieder geval normale prestaties weer op dezelfde manier als wanneer je hem uit de doos haalt voor het eerst. Precies, een consistentere ervaring over langere termijn. Wat echt ongetwijfeld echt heel erg belangrijk gaat worden. Want dat is wel een van de zaken wat grootste kritiekpunten blijft was, zeg maar eigenlijk... Op, op Android. Het moet natuurlijk blijken dat dat gaat werken, maar we hebben het zo vaak gehoord, en ik heb het zelf gebruikt, jij hebt het zelf het argument gebruikt. Mijn iPad 2, die, die mijn moeder heeft, mijn iPad 1, die, die mijn broertje heeft, nou, die vond het dus wel een keer een beetje op, maar die iPad 2, die is nog net zo snel als de eerste dag. Weet je ja. wel, je doet precies nog hetzelfde erop, want uh, ook toen deden we al e-mail en YouTube en Facebook. Terwijl dat bij Android-apparaten nog wel eens een probleem bleek te zijn. Nou ja, Als dat nu opgelost is, is dat echt een massive, massive, massive stap voor, uh, voor Android. Ja, ja maar wel, wel relatief laat natuurlijk. Waar, waar zou dat aan gelegen hebben? Want het is niet zo dat die technieken nou een jaar bestaat of zo. Nee, nee, maar het lijkt er ook op dat, dat er eerder ondersteuning was uh, voor trim support, hè? garbage collection... Alleen dat het een softwarematige instelling was die niet altijd aangezet werd... en dan ook niet helemaal perfect geïmplementeerd was. Mm -hmm. um, ja, waar ligt het aan? Ik denk dat het een, een deel aan te wijten is... dat er zoveel verschillende typen geheugens wordt gebruikt in Android-apparaten... dat het eigenlijk een beetje het Windows-probleem is... Hè? dat je de juiste drivers bijna niet allemaal kan toevoegen. Mm -hmm. um, het, het is een stukje kostenbesparing. En uh, als je het een beetje van de kwaaie kant zou willen bekijken... Um, zou je zelfs kunnen zeggen van dat het een, een, een bewuste keuze is geweest... om er niet per se aan het begin heel veel energie aan te, aan, aan te, aan, aan te, aan te geven, zeg maar. Omdat het, het Android hardware-ecosysteem wel gekickstart heeft... namelijk dat je niet um, om snellere upgrade cycles te creëren, zeg maar. Want je, je oude smartphone van twee jaar oud die moest gewoon geüpdate worden... omdat het te langzaam werd. Je oude tablet werd te langzaam en je wou gewoon een snellere, nieuwere tablet... omdat je gewoon nog steeds diezelfde dingen alleen nog steeds snel wil doen. Ja. Terwijl die, die, die, die tablet die je had gekocht had, die hartstikke snel kon YouTube en Facebook en e-mailen... het gewoon niet meer snel deed uiteindelijk... Ja. Uh, dus uh, dat zou dan een beetje van de, van de zwarte kant uh, uh, zijn. Uh, ik denk eerder dat het een, een kwestie is, uh, ik noem het altijd maar het Microsoft probleem zeg maar. Het uh, Windows probleem dat er te veel drivers van te veel verschillende hardware uh, ondersteuning moest zijn. Wat dus ook gewoon betekent dat het nog helemaal niet uh, duidelijk is of dat 4.3 op alle apparaten deze resultaten gaat behalen. Omdat er ah. zoveel verschillende hardware wordt gebruikt. Precies, ja, dat, dat blijf je houden inderdaad. Oké, okay. goed. Dit zou wel een extra reden zijn om een Nexus device te kopen. Ja, ja alhoewel je dat natuurlijk ook... Tot vandaag werd het niet als argument tegen het kopen van een Nexus. Ik zeg natuurlijk. Nou, oh, kom on. Jij hebt ook nog vorige maand ook nog gep uh, gepubliceerd over dat die Nexus 7... gewoon voor een heleboel mensen onbruikbaar aan het worden was. Oh, jawel. Maar het is niet zo dat, dat, dat ik denk dat veel mensen naar een winkel gaan en, en de Nexus 7 zien... en, en zeggen van, hm, daar ga ik niet voor omdat veel mensen daar problemen mee hebben. Nee, nee, omdat nee. nee. Maar ik denk wel dat er een heleboel mensen zijn die... Uh, uh, een nieuw Apple-product kopen omdat het Apple-product zo lange tijd gewoon goed heeft absoluut, uh, absoluut. bediend. Absoluut, ja. En uh, wij hebben zijn toevallig vorige week altijd twee door een journalist geïnterviewd over Apple-moeheid. Ja. En daar was het van, ja, maar mensen staan niet voor ieder nieuw product meer in de rij. En daar was ook mijn antwoord. En ik weet dat jij daar uh, een soort gelijk iets hebt gezegd. Is dat mensen zijn niet per se Apple moe. Mensen zijn tevreden met hun Apple product. En hebben niet de, uh, de noodzaak om constant in de rij te staan voor een nieuw ding. En natuurlijk was het met de nieuwe producten. Hè. In eerste instantie iPhones, toen iPads. Een tijdje zo dat je wel natuurlijk. Mensen hebben snel die upgrade cycle willen gaan. Maar kijk naar al die mensen die MacBooks gebruiken. MacBook Pros. Die kopen eens in de vier, vijf jaar een, een nieuwe MacBook. Niet omdat Apple ieder jaar een nieuwe MacBook die super innovatief is uh, uh, verkoopt. Nee, omdat de oude MacBook die ze hadden... ...hun zo'n lange tijd goed uh, bediend heeft. Ja. En dat is zeg maar het volwassen worden van de tabletmarkt... ...zowel voor iOS als voor Android. Dat we dus nu ook gaan zien dat mensen dus een product kopen... ...vanuit het ecosysteem of van de fabrikant... ...die ze lange tijd goed bediend heeft. Niet omdat het per uh -huh. se het meest innovatieve product is. Ja, precies. Eid? We gaan het zien. Ja goed, uh, het blijft afwachten. De, uh, of die Nexus 7 zijn in ieder geval... Uh... De eerste reacties op Reddit al binnen dat mensen positieve ervaringen hebben. Ik uh, iets sneller, of het is niet zoals het nieuw uit de doos, maar. Uh... Maar ook voor de Nexus 4 bijvoorbeeld, de smartphone. Ja, absoluut. Hey, wat vind je van die groenkast? Toen die gepresenteerd werd, heb ik het eigenlijk links laten liggen. Uh, Toen vond ik het niet heel bijzonder. Ik ben daarna toch even ingedoken voor een cinema magazine van: ja, wat, wat kun je er nou mee? Wat is het precies? Um... Ja, wat is het precies? Ja, wat is het precies? Het is een, een, een, een dongel, een HDMI dongel, of een HDMI stick, smart stick, hoe je het ook wilt noemen. Stop je in je televisie. Dat dingetje maakt verbinding met het internet. Uh, staat, staat daar eigenlijk standaard mee in contact met je wifi-netwerk. Als jij op je uh, tablet, computer, iPhone, laptop, uh, via... Uh, Bepaalde diensten, en dan gaat het volgens mij om YouTube, Netflix, in de toekomst Pandora. Uh, nou, dat soort diensten die door, die door Google gecertificeerd zijn, zullen we maar even zeggen. Kun je afspelen op je televisie. En dat is dan niet dan zoals bij Airplay of Apple TV. Dat je streamt naar die stick en die stick die geeft het weer op je televisie. Nee, jij zegt ik wil dit afspelen, dit YouTube filmpje. Die stick maakt verbinding met YouTube, de service van Google. En wordt vanuit daar naar je televisie gestreamd. Exact, exact, exact. Dat is uh, Een heel klein dingetje, nou, gewoon om het compleet te maken. Um, het is niet alleen een HDMI-stick die je in je televisie moet steken, maar je hebt ook stromen voor nodig. Nou, staat in al die afbeeldingen staat dat niet, maar je hebt wel degelijk gewoon een, een, een USB-kabel nodig uh, met een oplader, zeg maar, om dat ding van stroom te voorzien. Wat eigenlijk gewoon betekent dat het gewoon een heel klein kastje is, die gewoon niet... een aparte HDMI-kabel is, maar zelf de HDMI-kabel is, zeg maar. Dus uiteindelijk is het gewoon een kastje... die je achterin je televisie steekt... die je aan de, uh, aan de, aan de stroom verbindt en aan je wifi verbindt... en inderdaad dan alleen maar vanuit de cloud, hè, heel simpel gezegd... dingen kan, kan spelen. Wat dus betekent dat je apparaat... Uh, overigens ondersteuning voor iOS en Android... Ja. Uh, dat je apparaat en niet... En Windows. Uh, oh, Windows natuurlijk. Je vergeet je bijna hè, dat het nog belangrijk is... Uh, dat je apparaat niet de bron is van het bestand wat je kijkt, maar de afstandsbediening om de weg te wijzen naar dat bestand. Ja. Dat betekent dus ook dat er nog een hoop diensten daarvoor geschikt gemaakt moeten worden. Dat betekent dus ook dat als je een film downloadt, bijvoorbeeld, of uh, je muziek op je telefoon, dat je dat niet zomaar kan afspelen op je stereo of op je televisie. Uh, dat moet ergens in die cloud staan. En sterker nog, het moet op een dienst in de cloud staan die daar ondersteuning voor heeft. Dat is wel echt een belangrijk verschil. Was ook een heel groot klacht, zeg maar, over die Nexus Q. wat overigens super hard gefaald is. Maar voor 35 dollar, want dat kost zo'n kastje. is dat niet zo'n heel erg grote dealbreaker, natuurlijk. Als je uh, het is... toch al in het Google-ecosysteem zit, inderdaad, uh, kost dat niks. Ja, maar bijvoorbeeld voor mij is het ook niet zo'n probleem, omdat ik eigenlijk alles kijk via Netflix en Hulu. Uh -huh. Dus daarvan weet ik, van, nou, daar kan ik ondersteuning voor en zelfs via de browser tap, wat een heleboel van die nog niet ondersteunende dingen uh, tijdelijk zou kunnen overbruggen, zeg maar. Want als het in je Chrome-browser, niet in je andere browser, maar als het in je Chrome-browser werkt, dan kan je het ook uh, proberen af te spelen in ieder geval. Ja. Um, um, kan, kan, je, kan je ook internet, hè? Nou ja, je, kan, je, zou, je, je zou die tabblad daar naartoe kunnen sturen. Het hele ding is alleen dat je daarna niet um, uh, op je... Op je op je televisie met je met een aparte Bluetooth-muis of en een toets wordt daarop verder kan. Je moet je je, je telefoon gebruiken mm. om te, te navigeren zeg maar daarin. Ja. Mm. Maar goed, uh, het, Maar voor mensen die niet alles vanuit hun cloud doen en zelf uh, dingen downloaden of het dan legaal of niet is, weet je wel, is dat niet een oplossing nog? Inderdaad, inderdaad, Ja goed, uh, interessant kastje. Maar goed, voorlopig, ja, zeker. voorlopig voor Nederlanders nog niet uh, direct te koop. Je kunt natuurlijk alles importeren. Maar uh, aangezien de meeste diensten uh, alleen in de VS beschikbaar zijn... Uh, brengt Google een voorlopje uit. Ja nou ja, ik hoop dat die heel snel naar Nederland komt. Ik denk dat het een van de belangrijkste... Uh, ik heb zelf al eens gezegd over dat de Apple TV mijn favoriete accessoire is... voor mijn uh, Apple producten zeg maar. Ik denk dat die Chromecast ook echt enorm belangrijk kan zijn... Want uh, vergeet niet dat alle content in de Play Store uh -huh. daar uh, vrij snel geschikt voor gaat, uh, gaat zijn. Hè? Dus als het werkt op je Android tablet of smartphone, dan kan je er bijna van uitgaan dat het ook werkt op je televisie. Uh -huh. En uh, het is een super interessant voorstel dat je kan zeggen van alle films en whatever je aanschaft uh, op je Android tablet, kan je voor 35 dollar geschikt maken op je televisie. Plus die 35, of die stick zeg maar, is een hele goedkope manier voor een heleboel mensen om van hun domme televisie een slimme televisie te maken. Een slimmere televisie mm -hmm. te maken. Ja. En, en dat is echt, ik denk dat die groenkast is, uh, vind ik misschien wel nog interessanter voor het ecosysteem, zeg maar, dan die Nexus 7 zelf. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, wat hebben we meer over, de, over Google, Nexus, Android, het nou, meeste was, hebben uh, daar wel van gehad, denk ik. Ik ja. denk dat het tijd is dat jij eens gaat vertellen over de jarvik uh, tablet die jij gereviewd hebt. Ja, vorige week kocht er alleen even over gehad, volgens mij. Um, jarvik Tab 0850 Ik uit mijn hoofd. In ieder geval de junior-tab. tablet, of Junior acht -tab. um, inch tablet voor kinderen. Behuizing geoptimaliseerd voor kinderen. Dus het is iets uh, stugger plastic. Of eigenlijk gewoon hard plastic met een beetje rubber. Kan tegen een stootje. Um, maar het belangrijkste is de software. Er zit een, een uh, kiddo's skin of eigenlijk een kiddo's app. Wat een interface is, Zodra hij erop klikt. Binnen die interface kunnen kinderen van alles doen. Video's bekijken, games spelen, uh, browsen. Uh, nee, noem maar op. Met uh, volledige controle van de ouder. Dus de ouder kan instellen welke websites, welke video's, welke games. Uh, mag je zelf games kopen? Mag je in-app aankopen doen? Uh, uh, hoe lang mag je op je tablet zitten? Noem maar op. Volledige controle... Uh, van de ouders. Leuke tablet. Uh, met name voor kinderen echt leuk. Er zit ook gewoon normaal Android op. Dus als ouder zou je er iets mee kunnen. Maar daar is het apparaat wel te langzaam voor. Is het display te matig voor. Het is echt wel een matig display. Maar ja, voor kinderen maakt dat niet zoveel uit. Dan heb ik het over kinderen van... Weet wel, drie tot, tot zes of zeven of acht of zo. <lacht> uh, daar is het een prima apparaat voor. Een nadeeltje voor kinderen is dat veel content nog in het Engels is. Uh, bijvoorbeeld video's, zoals Sesamstraat. Straat. Het zijn allemaal vooraf geselecteerd. Je hebt een hele grote database waarmee je, waar je, in je terecht kan als kind. Maar veel Engels gesproken, games, allemaal Engelse omschrijving. Uh, applicaties die je installeert, krijg je, krijg je een melding in het Engels. Moet je ook uh, die toestemmingen uh, accorderen, hè. zoals Google altijd aangeeft. Want deze app wil toegang tot je contacten, uh, micro's decaart. Dat soort meldingen krijg je. Dat is niet heel erg fijn als kind zijnde, want je hebt geen idee wat je moet selecteren. Je weet niet eens wat er staat. Dus dat zijn twee kleine nadeeltjes, maar voor 150 euro prima tablet voor kinderen. Zeker wel aan te raden als je als ouder ook gewoon even tijd steekt in het vinden van interessante content voor je kinderen. Je kunt zelf games toevoegen, video's toevoegen, websites toevoegen. En dan is het een best leuk apparaat, want die omgeving is echt goed afgeschermd voor kinderen. Daar kan je als kind echt heel lastig buiten terechtkomen. Dus kun je ook geen content te zien krijgen die niet voor jou geschikt is. Dus best een leuk apparaat. Oké, okay. en zou je het aanraden voor mensen om te kopen voor mensen uh, met kleine kinderen? Ja, als je kleine kinderen hebt uh, die, die wel het liefst een klein beetje verstand hebben van Engels. Ik snap dat het voor een twee of driejarige lastig is. Maar Nederlandse kinderen zijn best slim en die kunnen al best wel een paar woordjes Engels. Zodat ze in ieder geval kunnen navigeren binnen een applicatie, als een, als een Angry Birds of zo. Eh... Uh, is dat best interessant inderdaad. En als ouder heb je dan even de verantwoordelijkheid... om wat dingen toe te voegen die in het Nederlands zijn. Zoals video's van, weet ik wat, uh, TNTubbies. Ik weet niet ja. of dat nog uh, <laughs> een, uh, populair is tegenwoordig. Maar uh, dat kun je allemaal zelf toevoegen. Dus inderdaad, wel, uh, wel een aanrader voor kinderen. Aright, Nou, ja... Alright, alright. Uh, ik, ik, ja, ik heb er een beetje moeite mee zeg maar, met het apparaat, gewoon omdat ik vind dat het voor hele kleine kinderen, waarom zou die een tablet moeten hebben? Ja. Maar in principe mocht je daarvoor kiezen, dan is dat misschien best een leuke optie. Wat kost dat ding? 150 euro. Je, mm, er, je okay. bent ben er gewoon niet aan het luisteren als ik aan het praten Ja, sorry, ik krijg een beetje chatberichten. Ja, precies. Niet. Ja. Maar goed, jij hebt veel meer interessants gedaan dan ik. Daar ben ik jaloers op. Je hebt veel meer leuke tablets gezien. Uh, ja. ja, ik zou er kort doorheen gaan. De Galaxy Tab 10.1 review. Ik heb Tab 3. 10.1 review staat online. Um, eigenlijk gewoon uh, veel van hetzelfde, moet ik zeggen hoor. Um, het is uh, een heel duidelijke Galaxy Tab. <laughs> het is een 10.1 tablet met een ja, oké okay scherm. Niet echt super scherm. 1280 x 800 resolutie. Leuke of prima prestaties, maar niets bijzonders. Uh, vooral doordat er een Atom processor in zit. Uh, is, het, uh, is het meer dan bruikbaar voor de dingen die we nu al tachtig keer genoemd hebben in deze podcast. Maar uh, het is geen krachtpatser. Um, en het is vooral een, een tablet die interessant is voor mensen die de skin uh, uh, graag gebruiken. Uh, of in ieder geval graag een Samsung Galaxy lijn product kopen. Is een hartstikke leuke 10 inch tablet. Veel interessanter is wat mij betreft de MemoPad HD7. Uh, daar heb ik ook net ook al even genoemd. Dat is een tablet die uh, uh, denk ik komende jaar heel erg interessant gaat zijn voor mensen die voor weinig veel willen hebben. Maar nog niet uh, in de 200-250 range willen zitten voor de, voor, voor de nieuwe Nexus 7. Uh, dan is er een HD7 van ASUS, zelfde ASUS trouwens natuurlijk. Uh, Beschikbaar, die echt een heel leuk basispakket euh, biedt. Euh, van een prima goed scherm, goede prestaties, batterijduur, bruikbaar cameraatje, oké-speakertje, okay euh, geen achterlijke of in ieder geval geen enorm aanwezige skin. Euh, en voor 169 euro is het een prima tablet. Ja, en uh, die, die prijs hadden. zal snel ook dalen, want ik zie nu al lagere prijzen. Hij is nog niet eens officieel gelanceerd, maar... Ja, ik zag al dat hij bij Redcoon te bestellen is voor 152 euro. Precies, dat gaat snel. En uh, nou, dat is echt een, echt een heel interessant apparaat voor, voor dat geld, zeg maar. Ja. Um, had ik nog meer tablets op dat dit afgelopen... Nee, nee, nee, nee, nee, ik heb nog wel meer tablets liggen, maar daar heb ik de reviews nog niet van staan. Een ander reviewtje wat ik heb gepubliceerd is de review van de EOS-app. Dat is eigenlijk meer een extraatje voor op de website. Um, dat is om de integratie tussen een high-end Canon-camera en je smartphone of tablet te kunnen laten zien. Um, dat is niet iets wat per se voor... ...iedereen interessant is op dit moment... ...omdat de camera's die daar ondersteuning voor bieden... ...gewoon echt heel erg veel geld kosten. Uh, uh, of heel erg duur zijn, hè? Maar uh, wifi is iets wat gaat komen in bijna alle camera's ja. natuurlijk. Dat gaat heel snel een standaard feature worden... Um, en uh, ook voor Canon camera's geldt dat. En dus als je op een gegeven moment in de markt bent voor een nieuwe Canon camera. Check of die wifi functionaliteit heeft. En check ook eventjes die review. Want het geeft een paar hele leuke opties om ja, die verbinding te kunnen leggen met je smartphone of met je tablet. Je kan niet alleen de foto's die je gemaakt hebt met je camera bekijken. Maar aangezien dat je dat doet zeg maar, op je smartphone of op je tablet. Heb je ook meteen de mogelijkheid om die te bewerken in een app. Of te delen op social media of wat dan ook. Dus dat zijn echt leuke toepassingen. Maar wat ook interessant is, of misschien nog wel interessanter is, is dat je die camera op afstand ga, kan gaan besturen. Dus je kan je camera op een statief zetten en dan zeggen: van oké, okay, de sluitertijd wil ik dit hebben. Ik wil hier het focuspunt hebben. De aperture moet in plaats van 5.6, moet het 11 worden, omdat ik een hoop in focus wil. En um, het resultaat is nog net wat te donker, dus uh, ik moet mijn ISO wat bumpen bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen zijn heel erg interessant voor, voor echt um, de hobbyisten, zeg maar, die net even een stapje verder gaan in, in hun camera smaak, zeg maar, in de foto's die ze nemen. Dus uh, hartstikke leuke toepassingen zijn daarvoor. Maar, mogelijk. maar de belangrijkste toepassing ontbrak nog, toch? Ja, ik zou heel graag zien dat er ook video mee mogelijk is. Uh, ik weet niet of dat, uh, of dat in de toekomst mogelijk gaat zijn, maar het lijkt me wel. En ook, er zijn al wat geruchten dat het gaat komen... Uh, voor videoopnames lijkt me dat ook heel erg handig om op afstand uh, het ding te kunnen besturen. Ik zou bijvoorbeeld best wel op tafel mijn tablet of een, een van de tablets willen neerzetten... om te kijken of het filmpje dat ik opneem in focus is bijvoorbeeld. Ja. Uh, als je dat als monitor kan gebruiken, draadloos, is dat natuurlijk donders interessant. En zo zijn er natuurlijk nog wel wat meer functionaliteiten die ik graag zou zien. Ik zou bijvoorbeeld timelapse functionaliteiten zien... En, uh, ...andere, meer obscure functies... ...als bracketing en dat soort dingen. Maar eh, uiteindelijk hebben we het hier over software. En software kan altijd geüpdatet worden. En daarom is het interessant om daar nu eens een keer naar gekeken te hebben... ...en ook te gaan kijken hoe, hoe dat zich uh, gaat ontwikkelen. Ja, ja. ja, zoals je zegt... Uh, ...ik neem ook aan dat het volgend jaar al, al bij de middenklasse... ...in ieder geval de middenklasse series uh, beschikbaar is. Want je hebt bijvoorbeeld de uh, Samsung Galaxy camera's... Hè, ...die zijn al met wifi uitgerust. Dus, dus ook de high-end merk als Canon, Nikon en dergelijke... ...kunnen allemaal niet meer achterblijven. En... Uh, dus dat komt er zeker aan en dat zijn meest, een van de meest interessante toepassingen. Want wie heeft er tegenwoordig niet ook een smartphone of een tablet bij de hand. Dus uh, ja, zeker interessant. Ja, goed. Uh, dat was het maar een beetje. Uh, gaat de komende week iets spannends gebeuren of slaan we, slaan we al het nieuws over deze week? Ik uh, ga met vakantie uh, nu over vijf minuten en ik uh, kom in uh, het begin te terug. <laughs> nee, nee het, is, het valt nog maar even te bezien natuurlijk of er de komende weken uh, een hoop nieuws gaat komen. We hebben afgelopen weken uh, met die Nexus even het belangrijkste wel gehad, denk ik, voor deze zomer. Maar wie weet, uh, hou natuurlijk tabletsmagazine.nl in de gaten om te kijken of er leuk nieuws is. Hè? Of er iets uh, uh, ja, de, de moeite waard is om je, om je druk om over te maken. En anders hopen we zo snel mogelijk uh, meer reviews, meer uh, ik heb app reviews uh, dat we om te kunnen publiceren. Ja dadelijk nog wel een interessante uh, nieuwtje, tenminste iets wat ik nog niet wist, waar ik zo meteen iets over zal schrijven. Uh, en ik weet niet of jij dat wel wist. Dat Android updates eigenlijk niet uh, afhankelijk zijn van fabrikanten, of zijn, maar uiteraard die avond en een, maar van chipfabrikanten. Dus een Qualcomm bepaalt eigenlijk of Samsung de Galaxy Tab 2-serie kan updaten naar Android 4.3. Of uh, ja, ik, Nvidia ik wist of... In zoverre, ik wist wel dat het uh, niet alleen de fabrikant is. Hè? En sterker nog, zelfs bij smartphones is het ook vaak nog eens een keer de provider die er ook Precies, in de als je hem in het abonnement koopt. Ja, ja. Nou goed, dat is dus, vind ja. interessant om te lezen. Dat was zeg ik uh, terug. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, check het out op tabletsmagazine.nl Je kan uh, linkjes daarna vinden op twitter.com slash tabletsmagazine. Daar kan je Martijn volgen, zeg maar. Ik ben Sam Rijver uh, op Twitter, Sam Rijver en op Google Plus, Sam Rijver. En dan zijn we er misschien volgende week, maar waarschijnlijk over twee weken weer. Yes, tot de volgende keer. Ja.